Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Geer Vrij, gesproken door de rechtbank in Amsterdam. Hij is niet schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie van moslims. Premier Rutte noemde de vrijspraak prima nieuws voor Wilders. VVD-fractievoorzitter Blok is blij dat de vrijheid van meningsuiting niet beperkt is. CDA-fractievoorzitter Van Haarsma Buma spreekt van een goede uitspraak die bevestigt dat het maatschappelijk debat in Nederland gevoerd kan worden. De mensen die aangifte delen tegen Wilders kunnen in Nederland niet in hoger beroep omdat beide procespartijen vrijspraak eisten en dat ook hebben gekregen. En daarmee is de zaak afgedaan. Een razzia van het Syrische leger in de grensplaats Herbert al-Jus heeft een nieuwe vluchtelingenstroom op gang gebracht. Honderden inwoners zijn naar Turkije gevlucht toen Syrische militairen door binnen marcheerden. Volgens ooggetuigen werden ze vergezeld van onder meer 30 panzervoertuigen. Militairen zouden met een lijst met namen door de straten zijn gegaan om tegenstanders van het bewind op te pakken.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 De krimp van de economie in 2009 is toch geen record. Dat blijkt uit herziende cijfers van het CBS. Achteraf vielen de investeringen hoger uit dan geraamd. Tot dusver werd de krimp van 3,9% beschouwd als de grootste in de Nederlandse geschiedenis. Maar het getal is bijgesteld naar 3,5. Dat is iets minder dan in het recordjaar 1931. Het weer buien met kans op onweer. Bij een stevige zuidwestenwind is het maximaal 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Amsterdam Den Haag voor Zoetewoude Rijndijk 3. A15 Rotterdam-Gorkum bij knopend Gorkum 3 kilometer. Er staat een vrachtauto met weg. En tot zover de verkeersinformatie. <tot>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 Yeah. Oh. Ja.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 Rubber bands, my paper plane's making a mess. Get dirty, I'm like the spot of my hand. We building castles that's made out of she's amazing. My fire blazing, hotter than and girl, once you move a little closer, time to get paid. It's maximum wage. That body belong in a poster. I'm in the days that bottom is waving at me like, damn it, I know you. You run the show like the gun, a gun out of a Tell me what.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 gezien, niets aan de hand, houd, Spend all alone. I think about the times.